Mensenhaat en berouw Toneelspel in vijf afleveringen door August van Kotzebue. Aflevering 2 Geheim verdriet In een tuinhuisje in de buurt van het kasteel van de graaf van Winterzee woont een rijke mensenhater met zijn knecht Niemand kent hem en de reden van zijn mensenhaat op het kasteel wonen doorgaans juffrouw Muller, een door geheim verdriet gekwelde vrouw en wat personeel. Juffrouw Muller houdt van de rust van het kasteel. Maar vandaag komt er hoog bezoek. De graaf van Winterzee, zijn vrouw de gravin en zijn zwager, de majoor van der Horst. naar beneden en help de majoor van zijn paard af. De majoor van zijn paard af helpen. Zo, die is precies op tijd. Alles is prima in orde. Aha. als een ware militair komt zijn excellentie aanlopen. Kaarsrecht. Weest u welkom, weest u welkom, meneer de majoor. Major van de Horst, Arna. Bitterman, huishofmeester en zo'n Pieter. Pieter. Juist, ja. Nu, wij zullen elkaar nog wel beter leren kennen. Ik zal de graaf en mijn zuster de graaf in enkele maanden gezelschap komen houden. Zoals u weet komen ze voorgoed hier wonen. Wat? Daar heb ik niets over gehoord. Ik ook niet. O, oh, uh, wel nu, onze onlangs overleden vorst was niet zo'n liefhebber van soldaten, maar zijn zoon heeft nu zijn vroegere tinnensoldaars vooruit voor levenden. Hij doet de hele dag niets anders dan exerceren en marcheren. Dat stond mijn zwager, die generaal was, helemaal niet aan. Hij had zich anders altijd de rapport in zijn lunch toelaten te brengen. Hm? Uh -huh. Zodoende is hij opgestapt en nu wil hij zich op het land terugtrekken. Zo, zo. Zo, zo? Juist, ja. En is er nog nieuws, meneer de majoor, uit de stadkundige wereld? Uh, nee, alleen dat de oorlog tussen de naburige macht ieder ogenblik kan uitbarsten. Ja, ja, een vervelende geschiedenis. God, ik had beter op straat de verveling een paar uur kunnen verdrijven. Ach. Als ik mij niet vergis, hoor ik de zilveren stem van je vrouw op de trap. Je vrouw Wie is deze, je vrouw Ja, lieve hemel, wie zij is, weet ik zo eigenlijk niet te zeggen. Ik ook niet. Zij is hier... ...huishoudster, als u wilt. Ik zal zo de eer hebben haar hierheen te sturen. Uh, doet u geen moeite? Wat moeite? Ik ben altijd uw bereidwillige dienaar. Nou zullen ze mij nog een oud wijf op het dak sturen ook. Oh, kostelijk geduld... Ik verheug mij in meneer de major, de broeder van mijn weldoens dat te leren kennen. Maar nee, ouders zijn niet. Wat duivels nee en lelijk is hij ook niet. Het schone jaargetijde heeft vermoedelijk meneer de graaf uit de stad gelokt. Uh, dat nou niet, juffrouw. Mijn goede zwager schijnt zich voorgoed op zijn landgoed te willen terugtrekken. Waarlijk, dat doet zijn verstand eer aan. Als tenminste de eenzaamheid hem niet uiteindelijk tot last wordt. Ach, meneer major, ik woon hier nu al drie jaar op dit afgelegen slot... En nooit een zoete wens naar stad en mensengevoel? Nee, nooit, meneer major. Dat getuigt of van een zeer ruwe of van een zeer beschaafde ziel. En een eerste blik laat geen twijfel over tot welke klasse men u behoort te rekenen. Er is misschien nog een derde geval. Waarlijk, juffrouw, ik zou wel een dag getuige van uw bezigheden hier willen zijn. Ach, u kunt niet geloven, meneer Major, hoe, hoe snel de tijd voorbij vliegt. Iedere dag opnieuw wordt het vee uitgedreven, trekt de boer naar het land... En dan voel je hoe alles leeft. En mijn bezigheden bestaan uit het voeden van het pluimgedierten. Het begieten van mijn bloemen of het kijken naar het spel van de boerenjongens. Ach, zaligheid die de draad er bezigheden zo zelf van mag uit te spinnen. En lieve hemel, hoe onverzadigbaar daarbij vergeleken. Het stadsleven niet de kostbare tijd verslindt. Uh, maar voelt u nooit de behoefte om eens een mensengezicht te zien? Ontbreekt het mij eraan... Ach, majoor, ik zie mensengezichten die gezonder en vrolijker om zich heen kijken dan uw stadsgeraamten. De boerenvrouw uit het dorp, die onderrichtte mij over vlas en hennep, over melk en boter. Ik zie wel, juffrouw als iemand in staat is honing uit elke bloem te zuigen, dan bent u dat. Uh, je vrouw, ik kan u zeggen dat ik u bewonder. Ja, ik kon hem niet tegenhouden hoor, hij is al op de trap. Wat is er? Nou, Tobias? Ik moet danken. Had u mij veroorloofd ik om Sultan op hem af te jagen, dan was hij hier zeker niet over de drempel gekomen. Oh. Ik moet danken. Goede hemel, ik moet. Ik heb nu geen tijd, oude man. Ontvangen weldaden zijn niemand tot last wanneer hij niet danken mag. Morgen, lieve oude morgen. Uh, geen valse bescheidenheid, juffrouw. Sta mij toe getuige te zijn van een onderhoud dat mij duidelijk maakt hoe nuttig u uw tijd besteedt. Spreek, oude. Ach, kon ieder woord maar zegen voor u afbidden? Ik lag verlaten in mijn hut, mijn tanden klapperden door de koorts, de wind blies door de reten van mijn vervallen woning en de regen sloeg door de vensters. Alleen mijn oude hond verwarmde mij en kwispelstaartte. Ach, en toen verscheen u mij in de gedaamte van een engel en gaf me medicijnen. Edele vrouw, laat ik mijn tranen op uw edele handen storten, laat ik uw knieën omvatten. Genoeg, oude, genoeg, de vreemde heer. Die met zijn knecht het tuinhuis van de graaf bewoont, heeft me daarbij vandaag genoeg geld gegeven om mijn zoon Jan vrij te kopen. Als u voor maar gelukkige het voorbij gaat, o, oh, hoewel moet het u dan te moeder zijn, wanneer u tot uzelf zegt, dit is mijn werk, genoeg. Ik kan het niet zo uitdrukken, als het in mijn hart geschreven staat, maar de hemel kent mijn gevoelens. Hij... En uw eigen hart mogen u vergelden. Vaarwel, genadige vrouwen. Vaarwel, kom... Ach, de oude moesten eens weten. Uh, ik denk dat de graaf wel haast hier zal zijn. Meneer Van Muller, zijn uitblijven heeft mij een onderhoud verschaft dat ik nooit zal vergeten. Nou, nou, nou, no, meneer Major. u maakt een satire op de mensen. Uh, Waarlijk, juffrouw. Vandaag ik beken het. Was ik niet voorbereid op een dergelijke ontmoeting toen Bitterman mij uw naam noemde? Ja, wie zou hebben kunnen geloven dat onder een, een zo alledaagse naam. Een niet zo alledaagse vrouw verborgen zit. Uh, vergeef me mijn nieuwsgierigheid, maar. Was u. of. bent u getrouwd? Ik was getrouwd, meneer Major. Mag ik dan aannemen dat u dus weduwe bent? Ik bid u. Er zijn snaren in het menselijk hart die, als men ze beroert, een zo treurige wanklank voortbrengen. Ik bid u, ik praat er liever niet over. Daar zijn wij dan eindelijk. Hier je formule, komt een stille bewonderaar. Die in de toekomst voor geen ander van ons wil dan voor het U. Mijn vaandel zwaait voor de eenzaamheid, meneer de graaf. <laughs> en is met minne godjes beschilderd. Oh, <laughs> u vergeet, lieve man, dat ik hier ook nog aanwezig ben. <laughs> Hoe gaat het met uw lieve juffrouw Muller? Kom, Kun dan ik... uh, kunt u mijn Willem begroeten. Hij heeft de hele reis geslapen. Dank je <laughs> Jawel, kom, mevrouw de Toen Doe, kom eens eventjes hier met Willem, bij juffrouw Muller. Ach, de lieverd slaapt nog steeds. Ach, dat zoete nou, Lotje, wees zo goed en leg, de schat, maar weer gauw in zijn bedje. Ja, tot uw dienst, mevrouw. Oh, lieve hemel, ik heb vandaag nog wel duizend dingen te doen. Ik weet dat de pastoor mij nog zijn onderdanige opwachting zal komen maken. Dan moet men de spiegel wel ter hand nemen. En ik zal mij terugtrekken en in de zijkamer nog wat piano spelen. Goed, lieve juffrouw Muller. Ik zie u straks wel weer terug. Ik bid u, lieve zuster. Welke schone parels hebt u hier op het land verzameld? <laughs> Ah, meneer de vrouwenhater, u bent gevangen. Geef antwoord op mijn vraag. Nou, zij heet je vrouw ja, ja, dat weet ik ook wel, maar... Maar meer weet ik niet. Maak nou geen gekheid. Ik, ik wil het weten. Zonder gekheid, beste broeder. Ik wilde dat u mij met rust liet. Ik, uh, ik moet mij nog wat opfrissen. Zo vreemd als nu heb ik mij nog nooit gevoeld... Uh, waar gaat u heen, zwaar? Uh, naar mijn kamer. Ach, blijf toch nog even. Dan maken we voor het eten nog een wandeling in het park. Er wandelen mij al zoveel dingen door het hoofd dat ik aan geen andere wandeling kan denken. Nu, dan zal ik me met Bitterman moeten amuseren. Bitterman. Wat is van uw dienst, meerdere graaf? Kan ik de graaf ergens bij van dienst zijn? Bitterman, hoe ziet het er op het ogenblik in de tuin uit? Alles is prima in orde, meerdere graaf. Hm. Ik moet het park maar eens gaan bekijken, hoe ik dat veranderd heb. En ik heb met de spaarzaamste spaarzaamheid gewerkt. <laughs> Zo heb ik bijvoorbeeld over het kleine beekje een Chinese brug gebouwd. Wat denkt meneer de graaf, hoe ik dan aan het hout gekomen ben? <laughs> Van het oude ingevallen kippenhok. Het ingevallen kippenhok? Dat <laughs> moet dan wel mond zijn. En die brug staat nog? Zij staat nog tot op de huidige dag. Nu, die wil ik dan toch eens gaan bekijken. Nog een blik. U speelt piano alsof de minnengodjes u zojuist verlaten hebben, als u mij ter opvolking eens op mijn wandeling vergezelde. Dank u voor dit vriendelijke aanbod, meneer de graaf, maar misschien wat later op de dag. Dan zal ik de eer hebben uw hooggraafelijke excellentie met onderdanigheid te vergezellen. Goed, bitterman, laten wij gaan. En ik zal de eer ook hebben. Gebracht heeft. Mijn hart bloedt, mijn tranen vloeien. Het was mij al gelukt, tenminste een vrolijke stemming voor te wenden, en ach, daar roept de aanblik van dat kind gevoelens bij mij op die ik niet kan bedwingen. Toen de gravin de naam van Willem noemde. Ach, toen wist zij niet dat zij mij een gloeiende dolk door het hart stootte. Ik heb ook een Willem. Hij moet nu net zo groot zijn als deze. Mijn kleine Amalia... Zijn door een natuurlijke moeder verlaten, <lacht> en dat juist vandaag dit verschrikkelijke gevoel in mijn leven moest worden. Als oh, eens ze wisten van mijn misdaad, oh, mijn gezicht heeft een masker zo nodig. Waarom niet liever in de stal? Uw dienaresje, van Muller, maar ik verzoek u om een kamer die past bij een keurig persoon. Ik dacht dat men een aardig kamertje voor u had ingeruimd. Een aardig kamertje? Ziet toch, achter de trap vlak boven de koeienstal. Foei, ik kan van de stang straks geen oog dicht doen. Mijn lieve juffrouw Lotje, ik heb zelf een heel jaar lang daar geslapen. Waarachtig? Nou, dan raad ik u aan daar hoe eerder hoe liever weer in te trekken. Mijn lieve juffrouw, zekere personen mogen wel hun neuzen van jongs af aan, aan de reuk van koeienstallen gewend hebben. Maar mijn vader was hofkoetsier. Ik dacht, juffrouw, dat u mij uw kamer zou afstaan. Wanneer mevrouw de gravin het beveelt, zeer graag. Wanneer mevrouw de gravin het beveelt? Zie toch, ik zal mijn koffer daar laten brengen, waar het mij belieft. Dat mag u doen, maar niet op mijn kamer. Hm, op uw kamer, juffrouw. Juffrouw Lotje, ik draag de sleutel in mijn zak. Dan verzoek ik u die sleutel aan mij te overhandigen. Op bevel van de gravin, ogenblikkelijk. Ach, oh, vervloekt. Waarom probeer ik ook een menswaardig leven te leiden onder hoeders en ganzen? O, oh, liever help! O, oh, lieve help! Maar, Pieter, wat is er? De genadige graaf is in het water gevallen. Zijn de excellentie iets verzopen. Wie? Wat is er gebeurd? De genadige graaf... Is verdronken? Ja! Dood? Nee, dood is hij niet. Nou, schreeuw dan niet zo. En laat mevrouw de gravin er toch niet van gewaar worden. Ik moet schreeuwen. O, oh, liever helpen, Liever helpen, de excellentie draait als een poedelhond. Wat, wat is er aan de hand, in godsnaam? Een onbelangrijk voorval, genadige gravin... Uw gade is iets te dicht bij het water gekomen... en heeft zich de voeten een beetje nat gemaakt. De voeten? Ja, wel bekomt u de maaltijd... is dus tot over zijn kop erin geplompt. Barmhartige hemel. Ik stond, gerust, genadige vrouw. De graaf is tenminste gered. Niet waar, Pieter? Ja, zijn excellenties dan wel niet dood? Vertel op, jongens. Doe vertel op. Van het begin tot het... Eind. Ja, ja, ja, ja, maar schiet op. Nou, kijk, het begon zo. We waren alle drie hier in de kamer. Mijn vader stond hier. Oh, ja, maar... Ik de graaf stond daar. Op bij de deze manier komen we geen stap oh. verder... Kort en goed, Pieter, je was hier in de kamer en vergezelde de graaf naar buiten. Inderdaad. En jullie gingen het park in. Inderdaad. En toen gingen jullie wandelen. Zo was het. Het lijkt alsof je kunt toveren. En wat gebeurde er toen? Oh jee. We gingen langs de beek, uh, kwamen bij de Chinese brug. En toen ging meneer de graaf de brug op en toen leunde hij een beetje op, uh, op het latwerk. Ja, en ja. toen, krak, brak het latwerk een stukje. En plomp, zijn excellentie in het water. Maar jij trok hem er toen ogenblikkelijk uit. Ik niet. Maar je papa? Papa ook niet. Oh, jullie lieten hem dus liggen. We lieten hem liggen. Maar we begonnen uit allemaal te schreeuwen. En toen kwamen er mensen. Die zonderlinge heer kwam die het tuinhuisje naast Tobias bewoont en die nooit een woord spreekt. Oh, dat is een duivelse kerel. Met één sprong was hij in het water. Greep ze in excellentie bij het haar en sleepte hem op de kant. Oh, de hemel zegenen die vreemdeling. Oh, oh, gelukkig. Ze komen zelf al de laan op wandelen. De vreemdeling ook? Nee. Nee, die zie ik niet. Nee, nee, die liep meteen weg. De graaf wilde hem nog bedanken, maar hij ging er als een aas vandoor. Oh. Ach, oh. mijn arme man. O, oh. oh, blijf alsjeblieft een beetje bij me vandaan. Oh, nee. Je ziet toch dat ik druip. Maar wie was die vreemdeling? Wie kent hem? Bitterman heeft mij daarnet allerlei verwarde dingen over hem voorgerammeld. Men kan uit hem oh. geen wijs worden. Oh. Sinds een paar maanden leeft hij in volledige eenzaamheid ja. in het tuinhuisje. Hij ziet niemand en hij spreekt met niemand, maar in het verborgenis schijnt hij veel goed. doen. Ja, ja, ja. Uh, Lotje, ga dadelijk naar hem toe en dring erop aan dat hij vanavond hier komt eten. En hij moet mijn verzoek aannemen, hoor je? Tot u dienst geeft En uh, Bitterman, dit moet ik u nageven... U hebt een helder en doordringend geluid. Zelfs onder water kan men u horen brullen. Om uw hooggrafelijke excellentie onderdanig te dienen. Ja, maar met uw Chinese brug kunt u naar de duivel lopen. Kom, kom. Ik zal ervoor zorgen dat mijn man lieve een paar lepels schrikpoeder oh. inneemt. Meneer Bitterman, dat hebt u toch wel in huis? Niet? Ik zal het ogenblikkelijk gaan halen. Graag. En ik ook! Eindelijk weer even alleen. Hoe lang nog zal ik voor dit gezelschap mijn geheim kunnen verbergen? En dan die vreemde, onbekende zonderling. Ik heb tot nu toe vermeden met hem in aanraking te komen. Ach, ook hij doet veel weldaden, maar... Wat is toch dat gevoel van onheil dat mij telkens weer bekruipt als iemand over hem begint? En over een paar uur het soepé. Dan zal ik hem wel moeten zien. Hoe houd ik het uit? Ik heb zulke voorgevoelens. Bange, bange voorgevoelens.